Clemens met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson is bereid om het lagerhuis meer tijd te geven... om over de Brexit-wet te beraadslagen. Maar ruil daarvoor wil hij wel algemene verkiezingen op 12 december. In een toespraak die op televisie is uitgezonden... vraagt hij het parlement om daarmee in te stemmen. Om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken... moet of twee derde van het lagerhuis instemmen... of de regering moet worden weggestemd. De man die vorig jaar een 60-jarige bewoner van het Friese dorp Juppega... met dodelijke gevolgen mishandelde, moet zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Leeuwarden bepaald. De man had ruzie met het slachtoffer en sloeg hem met een stijgerbuis op het hoofd. Het slachtoffer raakte in coma... en overleed enkele weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man verklaarde niet de intentie te hebben gehad om de man te doden... maar hij wilde hem alleen maar wegjagen. Het grondpersoneel van KLM heeft een CAO-akkoord gesloten met de directie. KLM heeft met de bonden onder meer afspraken gemaakt over een hoger loon. Maar ook over de verhouding tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Overeengekomen is dat het percentage flexkrachten in onder andere de bagagekelder nooit meer mag zijn dan 20%. In ruil daarvoor gaan de bonden akkoord met arbeidscontracten van vijf jaar in plaats van contracten voor onbepaalde tijd. Het grondpersoneel legde in september op drie momenten het werk voor een aantal uren neer om de eisen kracht bij te zetten. De Ronde van Italië van volgend jaar telt maar liefst drie tijdritten op het programma van in totaal bijna 60 kilometer. Net als in 2017 eindigde Giro in Milaan met een tijdrit. In dat jaar won Tom Dumoulin de ronde en ook het parcours van volgend jaar lijkt gunstig voor hem. De Giro gaat volgend jaar van start in Hongarije. Na drie etappes vliegen de renners naar Italië. Het weer. Vanavond kan er een bui vallen. De minima liggen rond 11 graden. Morgen vrijwel overal droog met hier en daar wat zon. Het wordt dan 15 of 16 graden. Op de Wadden en aan zee gaat het s avonds hard tot stormachtig waaien met zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Live. Dit is ZFM. Lopen met Loogman. Een wandeling door de waterleiding Duinen in Zandvoort. We staan hier met. Uh, twee, vier, zes, acht, negen mensen. Gezellig om te gaan wandelen. En. Uh, nou, we zijn er klaar voor. Het is weer... Uh... Het is weer wandelweer Het is lekker weer trouwens, hè? Ja, top, nee. Je hebt je zonnebril op. Je denkt. Uh... Ja, en, uh, ja. Ik had spijt. Bij mij scheen geen de zon. <laughs> ja, ik heb al spijt. Ik mijn zonnebril niet opgedaan. En het is, uh, het is hartstikke druk hier. Nou, hier staan een hele hoop hertjes die hebben ingehuurd. Zie je? Niet in het knokken nog? Nee, die zijn niet in het knokken, het zijn jonge heertjes. Dat zijn. Uh, uit het voorjaar, ja, één ja, mannetje erbij. Leuk Kijk, ze staan echt, uh, het wordt druk iedereen staat foto's te maken. Morgen. Goedemorgen. Het is druk hè, Kees? Bollach. We, we kunnen ook een fotomoment even uh, opjagen. Nou, het is heerlijk weer. Het is, uh, bijzonder goed wandel weer. Ja, in het zwart van de mens, in ja. de hit. Wat een drukte, hè? Mooie paddenstoelen, ja, ja, Ja, die paddenstoelen zijn mooi, hè? alleen niet rot, En nee. Welke route doen we <laughs> trouwens, uh, Kees? Nou, uh, laten we ons maar eens voegen naar de, naar de dames. De first ladies. Oh, de ladies, die zijn... Uh, die zijn leidend. Die zijn leidend. Wij waren ja, vorige week wat verdwaald. Ja, je niet. <grijg> wat zeg jij? Dat zij vorige week verdwaald waren. Ja, maar... maar het... Regende pijpen stelen. Oh, dus, Wij waren dus Ellen was gaan hard, we waren maar met drie hè. Ja. En Ellen was gaan hardlopen. En ik zei tegen Ger, dan gaan we via de brede straat terug. Mm -hmm. En ik de weg, ah, zei, weet weg wel. Hij zegt ja, ik weet de weg wel. Nou, mooi niet. Twaalf ja. kilometer hebben we gelopen. Uh, uh, ik heb een blaar onder mijn voet. Kees, dat wil ja. je niet ja. weten. Twaalf ja. kilometer en uh, hij, ik liep mank, want ik had zo'n pijn okay, in mijn knie dat ik niet meer goed kon lopen. En Blaar was door en we waren helemaal door Jezus, ja, dat was uh... Waar zijn jullie losgegaan? Ja, ja, dat weet ik niet meer. Ergens bij eh, De Slag. Bij de, bij de zillik denk ik. Bij de Zilk. We kwamen helemaal daar uit, helemaal uit. Hé, hey, een loslopend kindje. Ja. Een loslopend kindje. Ja, we hebben nog geen gebullen hoor, hoor. Die Mag je meenemen met je vindt? Ja, nee, beurlen is. Uh, dat moet nu toch ongeveer gaan ja. gebeuren. Ja. Uh, Johan is altijd wel uh, daar heel uh, kundig in. Hey Johan, wanneer begint dat burlen? Weer 1 oktober, hè? ze ja, ja, zeggen dat het al uh, is boven niet. Is het al bezig? Ja, het moet al bezig dat is dag, ja, dan dan toe, moet zijn. Ja? ja, dan moet je vroeg zijn, hè? Ja? Dan ja, moet je alle rust hebben, dan moet het mistig zijn. ons doen ze ja, het niet. Ja, nee, maar ja, dan zie <laughs> je ze liggen. <Ja>, Hallo. Dan zie je ze liggen en dan zijn ze warm. zie je de damp van hun lichaam afkomen. Ja, dan ja, ja. Ja, dan moeten we maar eens een keer vroeg gaan. Ja, Is het alleen de maand oktober? Ja. Het 1 tot 31. <laughs> en dan ze, ze hebben allemaal een iPhone, dan kunnen ze het allemaal terugvinden. Ik wil haar volgen waar ze gaat. Ik denk aan haar en ze weet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 go crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh, oh, oh, oh. There's nothing holding me back. I feel so free when you're with me, baby. Baby, there's nothing holding me back. Ik heb maar andere schoenen aangetrokken, want die schoenen van vorige week waren niet echt succes. Ja, Het is zo'n blaar, echt. Ik vind het wel heel komisch dat je niet zo verdwaalt. Uh, ja, goed. ja Ik denk, zij weet de weg nog. <laughs> dat dacht anders ja, eigenlijk. Nou, zij weet al dat ik niet zo de weg ken nog. Nou, jullie doen het al twintig jaar. Ja, maar de, ik ben nu twee keer wel heel erg verdwaald hoor. Maar ja? ja, dat is nou. Dat is, kijk, dit is ook uh, een geboel omgeboeld. Ja, dat kan toch niet? We maken er een binnen Heb jij de hertjes al gezien? Uh, nee? nee, nog niet? Nee, in het begin uh, waren ze er. Echt? Ja. Naar. In het begin, waar, waar we binnenkwamen. Daarnaast? Gebruik. Ja. ja. Okay. Kleine bambies waren dat. Is het gezellig met je opa mee? Ja. Ja, slaap je ook bij hem? Ja, ik heb gisteren bij hem geslapen. En dan word ik vandaag uh, gebracht naar opa naar huis. Word je gebracht? Of word je gehaald, waarschijnlijk? Ik weet niet. Dan gehaald en dan, uh, dan mag je weer naar huis. Ja. Heel goed. Hij mag weer naar huis. mag weer naar huis. Hij is zo veel te gezellig. Om ja. bij zijn grootvader zo. Ja, dat begrijp ik. Huh? Word je lekker verwend? Ja, word je lekker verwend. Huh? Dus, hey, ja. En je wandelt ook wel graag, hè? Uh, ja. Vind je ook wel leuk? We hebben bijna dezelfde dus schoenen, zie je dat? Alleen die van jou zijn van Wat zie je? Alleen die van mij zijn meer rood en die van jou zijn ja. zwart. Ja, dat klopt. En in deze heb ik snel even aangedaan, omdat het zijn een beetje kapotte schoenten. Ah, oké. Okay. Parel. Nou, Ellen is ook weg. Je gaat hard lopen. Steeds minder. Ja, Ellen gaat hard lopen. De laatste, dus jij moet nu gaan lopen. Nee, want ik ben uh, gewoon, ik ik hou de broer hier in de gaten en uh, ik zorg ervoor dat er. Uh, een soort kipkijoken, je Nou ja, het is het. Zij zijn de vee. Ja. En jij loopt erachter. Nou, nee, is het. Is gisteren? Nee. Die, die uh, marathon lopen. Ja, geweldig hè? Kip, heet het kipkijoken. Ja, zoiets. Binnen twee uur zit. Het is toch wat? 21 km per uur zit je die vee vorm liepen? Ja. Fantastisch. Bijzonder. En dan een, auto, een elektrische auto voor. Ja, en dan dan die tempo Ja, ogenen. goed hoor. Ik in, in drie dagen, dus ja, dat is een. Ja, helemaal kregen. op techniek is het allemaal uh, uitgedokterd. Ja, knap hè. Heb je ook echt een uithoudingsvermogen nodig? Dat, dat lijkt ja, me wel, wel, ja. ja. Het <laughs> is wel handig. handig. <laughs> en je moet, dan <laughs> je moet op een goede voeten ja. hebben. Ja. ja, Maar wat wij doen is natuurlijk ook goed. Ja, dat dus is Lekker een stukje wandelen en uh, ja, een uurtje. Ja, dan en dan, is uh, goed. Ja, ik maak daar een programma van.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 Nee, nee, nee, maar jij, jij hoe, hoe, hoe, hoe lang doe je dat al, hier lopen? Dit, dit, dit lopen al 25 jaar, dit rondje. Ja? We ja, Wij doen ik. dit. We doen dit al 25 jaar, minimaal. Ja. Dus. Maar dan lopen we dit rondje en lopen voeren. Ik vond helemaal nog zo'n slinger daar uh, ver weg. Ja. Bij dat uh, monument wat daar verderop staat. Maar je hebt ook hard gelopen, hè? Ja, ik ja. heb zeven heuvelen en dat soort dingen. Nee, uh, nee. Ja. Ja. Uh, jij toch ook, of niet? Ja, niet zo lang. Ik, nee, heb, nee. Het in, uh, ik heb het een... In anderhalf jaar gedaan, denk ik. Oh, okay. Maar ik, ik, ik vind het uh, zo blessuregevoelig. Is het ook, ja, is het ook. Dus wat we wel doen nu is uh, elke zaterdag spinnen. Ja, dat is prima. Dat heb ik ja. jaren gedaan. Ja. Bij Kanamjoek. Uh... Ja. En uh, bij Marcel. Ja. En dat die is doet natuurlijk. doet het ook zo enthousiast, Ja. Ja, ah, is die, hartstikke die je leuk. Ook op. Ja, precies. En daarna hebben we dan uh, nog een half uur buik- en bilspieren Ook handig. Dus dan liggen ja. we op de grond uh, te kreunen.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 Daar kom je bijna niet naartoe, toe, want het is zo gezellig al. je Ja, ja, een ja, ja, ja, ja en, uh, <laughs> Iedereen weet wel wat te vertellen. Ja. Dus het was meer een sociale meeting dan dat er echt iets aan de sport werd. Ja, het is echt dorps, hè? Echt dorps, ja. Zandvoort? 17,50. Zo, dat is best lang. Ja. Ja, ik was 7. Zo is het zo'n keer. Je was 7? Ja, zeker. Uh. <laughs> ja, tijd vliegt zo'n lol op. <laughs> nee, ik was... Uh, ik kwam hier in 58. Ik was 2. Oh, je vader was hier niet... Mijn vader was... Nee, ja, mijn vaan, nee in, in eerste instantie niet. Die, uh, oh, okay. die, die was uh, onderwijzer in Hoofddorp. Oh, okay. Daar ben ik geboren. En toen uh, is hij naar uh, Zandvoort gegaan. Ja. Want daar kon hij kon hier een, uh, een baan krijgen op de Hannief Ja, ja, ja. Niet... Oh, en daar ik is hij uiteindelijk... Hij echt, uh, ingezetend was al als kind. Nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Hij heeft wel in Zandvoort gewoond vroeger. Oh, daarvoor? ja, ja oké. Okay. Als kind. Want mijn ja. opa... ...heeft uh, Sterflet uh, getekend. Oh ja? Yeah. Die, die is de architect oh, van de yeah? Sterflet geweest, ja.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 Wat zien we hier? Jullie zien een salamander. Ach kijk nou, dat is een salamandertje. He? Dat is nou zo'n zonamandje. Dat was nou zo ja, ja, nou, de zeldzame duim salamander. Zie ja. hem? Ja. Hij gaat niet zo hard. Ja, die komt ja. van het ja. circuit Hij gaat niet zo hard. Ja, die komt ja. hij dat hij gaat, gaat niet ja. door en dan gaat hij weer wel door. is dat. Zeg even dat hij de andere kant op moet. Ik zou niet de stoep op gaan, Frits. Hup hey, hey, terug. We noemen hem Frits. We noemen hem. Kijk. Je. Hey, het is toch wel een nou. schatje, hè? Braaf Frits. Braaf. Kom maar. We moeten eerst over laten steken. Kom maar. Ja, het Kom maar. Goed dat je dit zag. Kom ja, je ogen zijn nog prima. Het is wel, wel mooi. Het is een heel klein uh, zandzallermannetje. Ja, ja, ja. ja. hij, hij is wel heel erg mooi. Ik leg hem, uh... Hij wil al 23 jaar naar de overkomen, dat lukt niet. zo Hij zegt, nou, uh, op 13 oktober om uh, 10 uur 17 ga ik het weer proberen. Nou ja, mission failed. Zie je dat je in de, in de, in de waterlijnen allemaal bijzondere dingen meemaakt? Ja, Eindelijk een zon gezien. Maar die zijn weggejaagd bij Ja. Hey, maar wat is dat verschrikkelijk die die milieuactivist. Oh, ja, die man, die, uh... Maar dat is zijn dat is zijn levenswerk. Dat is zijn baan. Zijn, zijn baan is om overal tegen te zijn. Ja, maar als kind had hij dat al, hoor. Ja, hij is al met de Vietnam. Uh, met Vietnam is hij begonnen. En toen heeft hij daar een hele opleiding in gedaan. Er stond een foto van hem in de telegraaf, ja, het en denk ik. Stukje. Typisch, ja. typisch uh, zo'n man. Ja. En ja. overal te ja. Hele lang, leven lang alleen maar protesteren. Maar dan ja. moet je toch een beetje narrig zijn? Ja. Van huis uit? Ja. Denk ik. En waar gaat het over hè? Over een bepaald torretje toch? Ja, ja het... nou, over dit salamander. Nee, Maar hij heeft 258 Dit was zo'n zand hè? Het heel veel gedaan. Ja, we... ja het was wel Ja, dus, <laughs> ja, dus uh, gaan we daar, kunnen we daar vanuit gaan. Waar woont die man dan? dan? Ja, het was geen groene salamander. Dus. Nee, het was geen groene. Ja. Maar uh, ik vraag me dan inderdaad af waar zo'n man woont als hij 258 dagen per jaar overlast heeft. Ja, maar dan ga je er ergens anders heen. Ja. Dat begrijp ik dan niet. Als die mensen nou zich zo irriteren aan het feit dat hier uh, te veel geluid wordt gemaakt. Maar volgens mij woont hij niet eens in Zandvoort. Oh, dat kan ook nog. Als ja. wethouder was hij in Ja. Toch ook in Zandvoort of niet? Nee, nee, nee. nee. Bloemendaal volgens mij. Oké. Okay. Maar dan denk ik, ga, ga, ga lekker naar, naar, naar, naar, naar, naar Friesland, naar de rust. Na Assel gek? Daar hebben ze geen voormiddel dus. Ja. Hij <laughs> <laughs> nou, is wel DTM hè. <laughs> Maakt ook wel erg hier. Maar ik ben je daar wel verbaasd over wat mensen dan bezield om zo om dat op zand te doen. Ja, dat is heel bijzonder ja. ja. En dan kan er, krijgen ze nog subsidie voor hè. Ja, dat denk ik dat je levenswerk maakt van protesteren en dat je dus helemaal verkneupelt dat ze nooit die vergunning op tijd krijgen ja. dat je dat fijn vindt nou, hij heeft wel dan gezegd dan... dat hij uh, veel meer tegen uh, uh, dingen zoals blekemolen die je auto's verhuurt ja. en, en uh, weet je wel, dat je een, een middag kan racen en uh, dat is te, te leuk natuurlijk en uh, en ja, dat hij die... wil gewoon, hij wil gewoon hij, hij wil eigenlijk gewoon een ruil maken maar dan hebben ze toch ook gezegd, ja, we komen Formule 1 dagen ja. bij, en we gaan andere dagen ja. af. Ja. Nou ja, dat is op zich natuurlijk wel een maal aan te passen. Ja. Maar ja, je kan toch niet zeggen van die Formule 1 kan niet doorgaan omdat het euh, euh, euh, euh, nee, zo'n gigantisch evenement waar je als, als, als zandvoerter en Nederlander bijzonder trots op moet zijn. What do you mean?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 Yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. when well, you don't want me to move But you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?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 your mind what do you mean Met de, met de herten. Ja, dat gaat een beetje. Het begint een beetje te miesen. Dus daar houden ze niet van. Zodat het zijn ze geen parapluutjes. Nee! We gaan nog een beetje in de gaten. Kijk eens. Nou, dat is een, dat is een pittige groot beest. Hè? Prachtig. Die gaan hard, jongen. Kijk, daar gaat hij al in z'n drie. Ja, een beurle, ja, die Ja. En elektrisch, hè? Nee, dit is niet elektrisch hoor. Ik ja. hoor helemaal niks. Gewoon. Wacht uh, <laughs> <Mag> maar af, <laughs> tot ze gaan beurlen. <laughs> ja? Ja, die ze. We hebben zo'n mooie route, dit. Ja. Maar we moeten meer. Toch? Daar zijn de. Waarschijnlijk. De... is de ontmoetingsplaats. Ladies, we moeten naar links, anders zien we ze niet. Daar gaat erin. Naar het woud moeten we. Dat zijn mensen die daar lopen. Dat zijn mensen, dat is net een hert. Ja, die lopen niet in is. En je het, ja, maar... het gewoon? A is het glad, B begint het ja. een beetje te regenen. Ja. Dus het gaat wel de goede kant op. Kijk je uit, Kees? Ja. ja. Je kan je altijd aan mij vastpakken. Ja. Ja. Dan gaan we samen. Dat <laughs> <Ja. laughs> ja, het is echt niet normaal. Als je even van het pad af wijkt... het ijs? Ja, dan is het net ijs. Kijk je uit, Kees? Ja, ja, is ja. godde, godde godde god. Wijd, hè? want dan kun je ja, je ja. val opvangen. Juist die aardjes vallen. Wil je weer een arm van De Net gaat wel. <laughs> God, het is spek glad. Altijd mos, hè? Altijd mos. mensen. Nou, we zijn er weer een half uurtje aan het lopen. Ik de onder de voeten. 2,3 kilometer. Ja. ja, maar de vorige week zijn we bij 13 kilometer gelopen. Dat is behoorlijk, hè? Twee uur. En er kwam geen end aan. En dan kom je uiteindelijk uit... Op dat, op de, ...langs het kanaal. Weet je wel, dat hele lange ja, stuk... ...dan ja, kan je zo naar de, de, de, de Brede-Rode-straat. Ja, ja, ja, daar. Dus je door, ja. Ja, maar... Uh, nee, nee. Dat, en, en, en, ...in het midden heb je zo'n huisje staan. Ja, ja, ja. En die zijn ze nu aan het verbouwen. Ja, want dan ga je daar... Uh, ja, je ...hebben ze ook dingen ingeschreven... ...dat je naar binnen kan, want dat was het huisje. Dus er ook een huisje waar allemaal uitdruk staan. Ja, ja, ja, dat huisje. Ja. Dat huisje ja. Ja. Maar wij kwamen nog... ...vier kilometer daarvoor. Ja, ja. Kwamen, ja, kwam kwamen eruit. Dus ja. we moeten nog even door... Ja, grappig, hè? Kijk, daar staan die mannen. Ja. Mannenherten. Ja. En die zijn wel een beetje aan het knokken. Ja, een beetje, uh, een beetje uitdagen. uitdagen. Mooi, hè? Prachtige beesten zijn het. En dat die beesten gewoon uh, ja. mensen niets aandoen, hè? Ik bedoel... Ja. Ze zijn allemaal... Ja, ja. ja ze, gaan, ze zijn... Kijk nou. Ja, ze zijn aan het vechten. Jongens, geen ruzie. Ze komen zo op jou af, hoor. Nou, ik denk het niet, hè? Ik gooi gewoon mijn haar los. Nee, hoor je ze? Ja. Doe nog eens. Ja, ja. Je zich... Bijzonder. Ik kijk nou, kijk nou. Hij ja. gaat er hard aan toe, hoor. Ja. Ja. Leven ja. en dood, hè? Ja. Is dat wel eens zo? Kunnen we wel eens een eetje... ja, ja, gaat er wel eens eentje dood? Ja toch? Ja. Nee, ja? Vorig jaar hebben we drie maanden naar huis gegleid. <laughs> oh, kijk nou, kijk nou. Weet je kijken, joh. Oh, oh. zit er gewoon oh. ja, nog ja. even los. Met ja. Meteen de, de, dus de grote Jongen, jongen, jongen. Ja, die, is niet, die is niet kwaad, dat zij het alleen. Kijk eens, het zou van de andere kant op Ja, bijzonder hè. Hij wacht dat hij de wind in de ging Pak een Ja, maar kijk eens naar deze kant op. Ja, nu komen zonder aanvallen. Oh jezus, Oh, God. Ja, Kijk jou, Johan. Wat is wel mooi, maar dit is wel een mooie foto. Waanzinnig hè. Je ziet normaal die mannetjes toch niet zo vaak. Ik oh. doe het maar even hier voor ons. Ja. Zo is het. Ja, ik krijg geen show, hoor. Oh, dan komen er nog twee, hè. Oh ja, kijk okay, ja. dan. Twee Kijk, Daar komen de bazen. Dat zijn de groter? Die achterste daar, die grote nog. Kijk nee? nou. kijk nou. echt wel zie. Moet die derde ernaast steeds suf bijen? Hij wacht weer de wind en de pakken uit die. Ja, maar dat is wat het spreekwoord, hè? twee vechten aan mijn benen en de derde gaat er mee heen. <laughs> dus dat is die derde. Ja. <laughs> Ik vind het toch wel een hele hoop... Uh... Wat een beesten, zeg. Kijk nou, joh. Bizar. Ja. Waarom is er nou één niet aan het vechten? Ja, die heeft niks te doen, die heeft vrij. Ik <hijs> had nu een beetje drie gevechten, hè? dan moet er altijd twee vechten, dan moet er één winnen en dan gaat de volgende. Het is wel eerlijk. Echt vrij worstelen. dit, hè? Nou, zo dichtbij heb ik ze nog nooit gehad. Nee, hè? Al vechten. Al vechtend. Die achteraan loopt helemaal, loopt Moet je horen, joh. Bizar, hè? Kijk nou. Ja, dit is al een, uh, is wel een uh, plaatje, nee, hè? Nee? Zo vaak hebben we het uh, niet. Uh, oh, ik kijk, eens kijk nou. Je day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up.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 het is wel heel bijzonder om dit te zien. Ja, ok, ok, ok, ok. Hij heeft ook wel een flink gewei hoor. Ja. Kijk, daar gaan ze. zo moe. Ja. Dan ze liggen. Helemaal uitgeput. Maar ja. nou, dat zou ik ook zijn als ik een hert was. Nou, dit was nou, dit, wel, dit, dit, was maar wel heel speciaal. zijn Helene en Bob kwijt. Ja, we lopen ja, maar je moet altijd mensen opofferen. Dat, dat, dat, dat, de wet van, uh, ja, je mag ze zien, maar dan moet je er twee opofferen. Ja, dat is de wet van Archimedes. Ja. Ja. <laughs> ja, het is allemaal... Uh,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 Ja, we een grootje. Allemaal grootjes staan. Ja. Die rennen gewoon. Dit zijn de Eclaw-snoepjes. En die zijn zo lekker. Heb je er al een gehad? Ja, ik noem ze vroeger altijd. altijd. Alleen omdat ze zo vaak in mijn ogen. Oh, ik heb een beetje te veel gehad. Ja. <laughs> Dat is een lekker snoepje, Kees. Toppertje. Maar waar koop jij ze? Oh per pellet. Ja. Oh, daar lopen we ook natuurlijk tegenaan hè, tegen Sinterklaas, glas? Oh. In kerst? Een mm. oud nieuw. Ja. Misschien is het een leuk idee om een leuk vreugdevuur op het strand te doen van pellets. Ja. ja. En, dan, uh... en dan halen we mevrouw krikken erbij. We gaan de boel met je opkrikken. <laughs> en dan vragen we hoe het moet. Ja. Denk ik. Ja, je, je, je zou eigenlijk gewoon moeten zeggen, we nokken er helemaal mee, maar ja. En dan krijg je een volksopstand. Want onze oude burgemeester zit nu in uh, Huizen. Niet ja, goed voor elkaar. He, ja. Wat moet je nou doen om burgemeester te worden? Solliciteren. Ja, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Want de, de hoofdredacteur van BNR, Sjors ja. Freulich, ja, is uh, een oude Dizy in geweest? Ja, maar die uh, was ik op de radio, die was ja, burgemeester. burgemeester geworden. Ja, je ziet hier wel hele mooie, bijzondere bomen. Maar nou, als je alle bomen ziet, alle bomen zijn allemaal redelijk laag hier. Ja. En alles doet zoals deze. dat Van onder in ja. één keer. Ja. Dus als je daar op die vlakte loopt, hele, eigenlijk hele lage bomen. Die ja. Allemaal heel dit, een beetje savanna-achtige bomen. Ja, het is een beetje savanna, hier. Ja. ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook, weet je wel, dat hier geen uh, fietsen mogen komen, geen gemotoriseerd uh, uh, uh, ...voertuigen en wat scheelt natuurlijk ook allemaal. Hè. Dan blijft hier redelijk... Weken, allemaal... Ja, ja authentiek natuurlijk. Ja. Vroeger daar hebben ze nog dingen op, en laten ze, ja, ze laten alles liggen. Ja, ze laten alles liggen, Alleen dat de paden af ja. en toe wel zijn erbij. Want het moet gevaarlijk worden. Maar dan... En het wordt onderhouden door staatsbosbeheer hè? Ja. Ja, het is wel een bijzonder uh, stuk natuur. Uh. In je achtertuin. Monument. De de vliegtuig monument, hè? Het vliegtuigmonument. Het vliegtuigmonument. Ja. En wat, wat is dat? vliegtuig negen stuk in de oh, oorlog. Meen je dat? Ja. ja. Oh. Ik ga het op bord beschrijven. Dan ga ik even kijken. Morgen. wat erop staat. Goedemorgen. Hier stortte op 13-4 1945 de Halifax NA-347 neer. De gehele bemanning, bestaande uit zes personen, kwam erbij om het leven. Dan staat hier een prachtige. Oh ja. ja. Bijzonder zeg. Ja, hier is natuurlijk best heel veel gebeurd in de oorlog. Getuigen de. Hoe heet het?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 En die lopen dan een beetje uh, huppelend te rommelen <laughs> met, met elkaar en met die paddenstoel. <laughs> Kijk hier, dat is echt uh, mooi, mooi hè? Is het nu wel opziet, hè. Ja, maar dit is, dit is een van de mooiste uh, Ja. En met de herten en met de.. Uh, vind ik het voorjaar Ja, dit is het lekkerste weer. Maar dit is qua mooi is ja. dit wel, weet je wel, het is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Kijk naar die bomen die allemaal hier ja. omgewaaid zijn. En dan laten ze gewoon liggen. Ja. Ja. Het geeft wel een hele mooie sfeer. Maar we hebben wel uh, vooraan gezeten bij de bij de herten. Dat is toch wel heel bijzonder. Heb je nog iemand zo'n. Uh... Ja, lekker! Nou, ik, ik, ik krijg nog een snoepje van hey, Kees. Ik krijg Jo. Ze zijn heerlijk. Ja, zeggen. Maar straks is ze zoek. Ja, ik terug. En dan? In de grote waterleidingduinen. Ik vind die, die fotografen zijn altijd bijzonder. Bijzondere mensen zijn dat. Gehaven, ja. ja. Ze hebben altijd wat eenzelvigs. Ja. Weet je wat ook hele bijzondere mensen zijn? Die ja. vogelaars. Ja, die zijn allemaal bijzonder. Die kunnen urenlang, kunnen ze... Ja. Dat vind ik vind het wel heel dat mooi, hoor dat, dat hoor, dat mensen dat doen. Nee, dat is niet waar. René nee, van, uh, van, uh, van Yvonne. Ja, die is ook vogelaar. Die is ook vogelaar, maar nou, dat zou je niet zeggen. Nee. Dat is toch wel een...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 I'm sorry.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 Kijk nou, dat goed. Ja, dat is wel mooi, hè? Die zin, hè? Ja. Hij heeft wel veel Ja. Hè? Oh ja, verrik, ja. Hij ging om in een slakkengangetje. Een ja. hagedis, <laughs> of nou, toch? We zijn wel uh, verwend. Wat was het nou? Een salamander, ja. Een zandsalamander. salamander. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen Noordisch Walking Club Mensen met allemaal stokken ja. Het schijnt toch wel een soort van ma Het toch wel makkelijk te lopen te zijn ja. ja Nog even zijn we alle bladeren kwijt En uh, dat duurt ook niet lang meer Je merkt het al, de avond wordt korter. Ja, ja, he. Het wordt er wat kouder s'avonds. He. Toch heeft dat wel wat hoor. Moet je het ja, ja. Nou schijnen die herten uitgezet te zijn voor Prins Berlert, hè? heb ik ooit Ach, gehoord. Ja, die, die, die, die jaagde hier. Die joeg hier. Die Bernard is lekker bezig Ja, die was lekker bezig. En hij golfde natuurlijk op de Kennemer. Ja. Kijk, dan lopen ze allemaal. Hier zijn er wel weer heel veel. Hebben... De dames die ja, Het ja, is wel een heel bijzonder fenomeen dit. Ja, ik denk Hoe weten die dames nou dat het mannetje dat er aankomt, dat hij gewonnen heeft? Ja. Ik denk als mannetje zijn, dat ik gewoon rechtstreeks zijn. Ja, natuurlijk. Nee, hebben dat, dat het geneuzel allemaal niet. Blijkbaar <laughs> ja. <Lekker> werkt het niet <laughs> zo. Nee, moet je horen joh.